wij beginnen de les 26 van Pri et Chaim. Pagina 8, de regel 12. Acharkach Aleidit filam shel rosh Gimel de et zlul achitsunit. כי הפנימית אין צריך תיקון כלל. כי אפילו בפנימית דרטין הבריאה לא יש אחיזה לקליפות וגם מור מקיב של חיצונית. Eén zarich lietak nu, nasa. Welachen Eén zarich lieverer, Feertien alleen. Ach, herkach vervolgens, Aedé tvilashel roos Door het tvilaf van het hoofd. Ja, dat, dat, dat is tvilaf, En dat is wat men op zijn voorhoofd legt, Zo'n doosjes. Daarmee wordt, gecorrigeerd, Gimmel tachtono drie onderste van de absolute in het aspect, hachitzon gitz, niet, in het, in het uitwendige aspect. Ki hap nie mit eens richten, tikun klaar let op, omdat het inwendige hier hoeft niet gecorrigeerd, helemaal hoeft niet, hoeft helemaal niet gecorrigeerd te worden. Ki want zelfs in het inwendige van de briaat, 13 lojjes, ach is alle klipot, is er geen let op, geen aangrepen van de klipot. We gaan or makief, schiet zo en ook de, het or makief, het omringende licht van, die van het uitwendige, hoeft niet gecorrigeerd te worden, en wordt automatisch gedaan, gemaakt, gedaan, we lachen daarom eens richtige zij hoeven niet gecorrigeerd te worden. 14 Nog een keer als je ziet. De meeste commas kloppen niet. ja, Dat is dus gemaakt door die traditionele. Die jongens die dan snappen niets van de kabbala dus ze hebben dan oh, oh, vervloeden hier uh, die koma's geplaatst, maar ik kan niet ik, heb, ik ga niet, dan wordt het niets also, als ik haal elke over elke uh, koma zal ik je zeggen nou hier weghalen, weghalen, weghalen let le, le dus niet op die koma's en wij dat ze kloppen niet. Wees holkin, baposkim, wanneer je Sarich Levareer Alehem, hlevareer alleen, alleen als je roch al 15, Jadenu. Wees bij Jadenu koch leham schih. Wees hol kim, En er zijn tegen verschillen, kan je zeggen. Onder de poskim kim. zijn er bestaan, let op, er bestaan. Torah-geleerden, of de wijzen van de Torah, die dus, en er bestaan ook uh, uh, daarnaast, of uh, zij die heten poskim, die de wet maken, de wetmakers. De Torah-geleerden, zij bespreken uh, de Torah, geven aanwijzingen en, en maar dan zijn er nog wetgevers die uh, van al die wat de Torah geleerden zeggen, maken ook de wetten voor, moet je dat doen, moet je dit doen, en moet je dat doen. Die heet een poskim. We jesholkim en zijn, golkim er zijn verschillen tussen die poskim, tussen die wetgevers. We die zeggen, zij ze die zeggen, en er zijn sommigen die zeggen, er zijn degene die zeggen van hen, Zeggen dat Shagam kent zijn dat het is ook nodig om uh, over hen correcties te doen door dat leggen van het gebed van het doosje, doosjes, het filasje, roos van het hoofd. We hebben zich om aan te trekken, daardoor. Ormakief. Vijftien. Yes, Wie En verder zeggen ze dat, er, dat wij wel de kracht daarvoor hebben om dat aan te trekken. Duidelijk. Er zijn toerachterleerden ter, die zeggen: nee, we hebben geen kracht daarvoor. En dat wordt automatisch gedaan. We hoeven niet dat te doen. En er zijn sommigen die zeggen dat het wel nodig is. We betekent niet dat. Een van die twee partijen gelijk heeft. Altijd moet je weten dat uh, het zijn verschillende perspectieven waaruit men, waar, waar, hoe men erna, er uh, tegenaan kijkt. Vijftien. Ons interesseert dit, let op, let op, ons interesseert de positie van Ari. Ja, want Ari weet zeer goed wie, van wie moeten we het hebben. We hebben een harsje niet kunnen. Gimelt achter nodig, dat is het. Koolscher zain ol' niet kunnen. Zijn olie Elionot de Hitsonit zestien de Brja. We zijn Elionot de Pnimit de Jetzera. Nu goed wat hij ons nu zegt. Waarom en hoe komt het dat die automatisch worden, sommige dingen worden automatisch erbij gehaald, erbij gecorrigeerd, bij een um, bepaalde correctie die gemaakt wordt. Let op. We hineen. En zie hier. Acharsenit kan ook gimmeert achter nu, de adsiloed nadat uh, wij hebben uitgecorrigeerd de drie onderste van de adsiloed. En dan, uh, vanzelfsprekend is het, dat uh, des te meer, letterlijk des te meer, dat we hebben, uit, dat we hebben, uh, dat zijn, dat, het, dat gecorrigeerd zijn, de zeven bovenste van het uitwendige van de bria. Duidelijk, waarom de drie onderste van de Absolute natuurlijk zijn hoger. Dan, dan alles wat het daaronder is. Dan dus, nou is het vanzelfsprekend is het dat ook gecorrigeerd zijn de zeven bovenste van het uitwendige van de Briale, op verder en de zeven bovenste van, de, van het inwendige van de jesera. Waarom zegt hij niet? Dat ook vanzelfsprekend is het dat gecorrigeerd zijn ook de zeven bovenste van de. Van die, ah, dat is hetzelfde. Van zeven bovenste. Van, nee, waarom zegt u dan niet dat ook automatisch vanzelfsprekend is het dat er ook gecorrigeerd zijn daarbij uh, zeven bovenste hun inwendige. In, inwendige kant van de Bria, dat zien we niet, we zullen zien, of hij ons dat uitlegt, want ook de zeven, bovenste van de, uh, inwendige, van het inwendige, van de Bria, zijn onder de drie, onderste van de, Yitzira, kijk wat we leren, kijk wat we leren, hoger, lager, steeds wanneer we dat leren, Kijken we omhoog, duidelijk, hoog kijken we naar de Ayatollah tsela in plaats, in. en lager is het bria, zo stap voor stap, uh, de tekst gaat bij ons inkerven, deze gradaties naar krachten. Je hoeft er niet zelf te denken, waar zit ik in die, hier zit ik of daar zit ik. Alles wordt gedaan van boven, we moeten alleen maar ontvangen. Zestien. We moeten bereid zijn te ontvangen. Zestien. We nemen ata, aan, aan, aan, aan, aan, aan, aan, Iud de Asiya hachitzonit u pnimit vecholichade zeefentien mehem baor maar u makif punt. We nimt zata en het blijkt dus nu, dat nu zijn daar gekorrigert tien sferot van de Asiya haid uitwendige en het inwendige hè, gaat het ons opzommen. We gaan met hem en ieder van hem is gecorrigeerd met het van het, in het licht orpiemie en makief. Oh, hier wordt het ons duidelijk wat wij ook vorige keer hadden, een beetje uh, zo ge gekeken ernaar, naar deze kwestie van het uitwendige en, en het inwendige aan de ene kant, en orpneemie en ormakief. Oh, nu spreek je erg duidelijk ons. Ja? Dat nog een keer herhaal ik het, 16, na de punt. En het blijkt dus nu dat er zijn nu gecorrigeerd, daar, daar zijn gecorrigeerd, Tien veroord van de Asia, het uitwendige en een inwendige van de wereld Asia, dat spreek je dan van de, zoals we kunnen zeggen, kilim, die uitwendige en inwendige zijn. En ieder van hen. zowel, so Ja, ieder van hen. Zijn gecorrigeerd. Door. Het licht. Or, so, door het licht. Or en door Dus duidelijk. Dan is het duidelijk voor ons. aanwijzing van Ari zelf. Dat wanneer hij spreekt van Hidsonid en Pneemie. Is het. Uitwendige en in inwendige van een wereld, partsoef, sfera. En dan, daarnaast, kunnen we ook spreken van het orpnimi en ormakief. Die kunnen, dat die is wat die, hij de punt. de eerste punt. Hij somt het ons op, wat het gecorrigeerd nu is. We Gamken, Asiyade al Aldera, Hanai, Gamken en eveneens de Asiya van Yitsira, zoals boven gezegd werd, is ook gecorrigeerd. We dat is duidelijk wat hij zegt. Alle soorten, alle typen, alle vier. Uh, Asias, alle vier Asias. Zijn dus gecorrigeerd. Hij zegt niet steeds dat allemaal. Hij spreekt van adsiluut, is gecorrigeerd. Maar hij zegt, wat zegt die tegen ons? Drie onderste van de adsiluut. Wat is drie onderste van de adsiluut? Let op. Drie onderste van de adsiluut zijn. Wat is dat? Dat is Asiya van de wereld, adsiluut. En drie middelste van de adsiluut, wat zouden die zijn? Hagat van de adsiluut. Dat is Jezera van de wereld, dat is precies, precies hetzelfde. Of je zegt drie onderste van de absolute, of, of je zegt ASIA van de absolute. Het is erg belangrijk om dat, uh, en het is erg eenvoudig, maar dan uh, belangrijk om dat uh, weten dat het zo is. En Assia van de, van de Bria, wat is de Asiya van de Bria? Dat zijn de drie onderste van de bria en zo voor. E, Vasya de briya, Hitsonit, Levad. Kipnimi, Achtin Shibo, Einsarichletaknu, Vanitkanu, Gat de Atsilut, De Hitsonit, Levad. Hypnemie en zarig nodig. Dan zien we ook wat, wat, wat, wat, wat moeten we corrigeren. Wat moeten we corrigeren? We zien wel dat wat hij nu ons vertelt, was ja de bria het uitwendige, alleen maar het uitwendige. Kijk naar die zegt. De drie onderste van de Bria, oftewel de asia van de Bria, daar worden gecorrigeerd, alleen het uitwendige, het uitwendige gedeelte wordt ervan gecorrigeerd. Want het inwendige van hem, het inwendige van de Sia ja, van de BRIA, het inwendige van de drie onderste van de BRIA, uh, hoeft niet gecorrigeerd te worden. Dan geen klipoten uh, komen eraan. Wanneer het kan, duidelijk, dat is een wat we hebben gesproken. Herinner je nog? We hebben gezegd dat zo'n ruw genomen, dan 10% van de wereld Bria zijn de klipoten, die moeten wij dan uh, gecorrigeerd worden, dat is de Asia oftewel de Gimmel, de drie onderste van de wereld Bria de uitwendige gedeelte de uitwendige kant daarvan, dat is wat Alleen gecorrigeerd moord, moet worden. En maar de inwendige kant. Hoeft niet gecorrigeerd te worden. We niet tak nu. En er werden ook. Verder gaat verder. Met het opzommen. Wat gecorrigeerd werd. En er werden gecorrigeerd. Drie onderste van de absoluut, Alleen het uitwendige daarvan. Wij zouden zeggen, nou, waarom is dat Absoluut ook daar zitten? Nou, natuurlijk, daar zitten ook niet de klipoot, maar daar zit tekort. Ja, waarom zit tekort in de drie onderste van de absoluut? Ja, we weten wel dat het nehi van de zee is waar. Nehi, oftewel de drie onderste van de zee zijn afgedaald naar de malgoed. En, en daarom heeft de alleen maar Drie, zes sorry zes vierde zes, zes tienden en Ter, uh, terwijl de malchut heeft alleen maar één tiende ja alleen maar uh, het puntje van de alleen maar de sfera kenter van de malchut in de absolute maar de rest is dus niet gecorrigeerd dat moet ook dus gecorrigeerd worden en werden gecorrigeerd, de drie onderste nog een keer van de absolute, het uitwendige gedeelte daarvan. Ik heb niet meer, want het want het inwendige gedeelte hoeft niet gecorrigeerd te worden. Kijk nou, hoe, wat op deze manier zo zien wij, dat hoe ook de mens precies op dezelfde manier is opgebouwd. Om ik ken, scheen, ken, in schaar, zijn er is schon not de absolut. En des, en des te meer dat er hoeft niet gecorrigeerd worden, de rest, de overige, zeven eerste van de atzilut. Punt. Array. Niet bij er, p'hinata masse, leta ken, dalet olamot la mot, lemata. En dat is de conclusie. Waarin, zie hier, niet bij er, p'hinata het is uitgelegd het aspect van de handeling, de daden, Het aspect van handeling in het gebed. Ja, yeah? dat is, we weten het, het is uitgelegd... het aspect van de handelingen. Scherhul het erkennen welke handeling... is... welk aspect is... van de handeling... Is om te corrigeren... vier werelden... Abia, op hun plaats... beneden. Dat is wat gecorrigeerd wordt. Beneden wordt gecorrigeerd alleen maar... het uitwendige gedeelte... van die werelden. Door deze handelingen... Twintig. Onwaar is dat. Beginnet gaat diep door. Kinei, a dat dat wat a aridee 21 had je boos, Nu haila lot, vele chlool haulamot. Kolechad vechad, baulam, schelle mala mi De meest heldere taal die ik, die je kan aantreffen in de wereld. Wat er ook bestaat. Al het overige, mijn vrienden, ik zeg het jullie, ik hang niet aan iets, aan iets van wat mensen hebben gemaakt. En ik zeg jullie, al het overige zijn diverse gradaties van een kindergebabbel. Want het goddelijke is het gegeven aan het volk Israël. En zij moeten het brengen naar beneden. Heb ik. De kilim zijn al geschikt bij het volk Israël. Bij ieder van het Israël is geschikt. Hij is al doorgeweekt, door, door. Uh, het licht is al wel eens geweest in al deze kilim. Alleen het is wel weer begroeid, net zoals een put dat begroeid weer was uitgegraven en dan weer begroeid omdat men geen gebruiker van maakte zo is het ook in ieder van Israël zit deze reding en in het algemene aspect en ook natuurlijk op dezelfde manier in elke mens van de volkeren der wereld zit het wel Israël uh, als deel van, van hem als een, uh, er is geen mens die zonder Israël is Alleen je moet het ontwikkelen in jezelf. Uitgraven, ja, weer uitgraven, ook bij volkeren der wereld. Zij stonden, zij hadden de Torah niet ontvangen. Maar uh, uitgraven kunnen ze wel doen, dat door het licht van de leer over de Bevrediging, dus ook uitgraven hun Israël. 20 en wij gaan nu uitleggen het aspect van de diboer, het aspect van de spraak, dus de, het eigenlijke gedeelte dus de, dat, van het gebed. want zie hier, tot nu toe, ah ja, het icoon, was er een correctie, de correctie om de klipoot, let op, tot nu toe wat gedaan werd, alleen maar door, door de handelingen, kijk nou wat de, door deze handelingen gedaan werd, werd het klipoot gemaakt, om de klipoot te doen uitscheiden, en uitduwen, wegduwen van het heilige, Het is nog niet alles. Wat daar, en dat is op, op hun eigen plaats, leid, duidelijk, op beneden, op hun eigen plaats. Alleen even wegduwen van die klipot, laten hen uh, uh, uh, af, dus afdalen, of hij zegt opsteken, betekent weghalen hen. Wat daar, alle Hadjibo Sheratvila, maar nieuw, door de spraak 21 van het gebed. Nu, uh, zullen wij kunnen opstegen, zullen kunnen opstegen en samengevoegd worden de werelden, ieder, elke wereld, met zich zou kunnen samenvoegen met de wereld die boven hem is. Punt. We gingen. Nevaer 22, Baderach Kitsur, Masha Anos Ata, Mithilat abrahod Ad Baruch Shamar. Kijk, zehu, befinat de Asia. Let op. En nu dus wordt het gecorrigeerd, wat hij ons nu vertelt, door de Dibur. Correcties van de Dibur, van de spraak. De Gebeide, die men zegt. We gaan een nieuwe Jerba der en nieuw en, en, hier. En, We zullen nu gaan uitleggen, beknopt. Uitleggen. Baderech kitsur beknopt, 22. Maar nu, wat wij nu doen, met gelat vanaf het begin van de zegeningen, ochtend, van, sochtans, wanneer men die zegeningen zegt, vanaf het begin van de zegeningen, ochtendzegeningen, zegeningen. Aad Baruch Shamar tot het gebed, dat heet Baruch Shamar, gezegend is dus hij, die zij enzovoort. Dat zijn allemaal delen van het gebed. Van die, wat in de Sidur staat. En dat kan je ook bij ons in dat, vinden in dat bestandje dat ik naar jou had gezonden. Baruch Shamar begint het. Dus vanaf de zegeningen tot het gedeelte dat heet Baruch Shamar. Een gebed dat heet Baruch Shamar. Gezegende zij, die zee. Daar begint het. Baruch Shamar, Vagaya, Olam, Gezay, Gezei Gezay, En de wereld is geworden, enzovoort. Kikol ze, hu bifinat de Asiya, Want dat is allemaal in het aspect Asiya. 23. en We Kol helikt filozogie, La lot garde de assia, bamakom gad de je de je kiba waar god hetiicha, kieba chol vierentwintig olamut, jesh pniid weh itzoniid. Im ken tsarikh bat hila, l'agair de 25. Will you be able kek 25 your money, Mabash? Will you be able to get your money? It is It is geweldig very difficult time Waar heeft hij de kracht daarvoor om dat te doen? Probeer nou in onze wereld uh, op te stegen opstegen van één plaats, laten we zeggen, van een werkvloer, gewoon op de vloer werkende, gewoon als een werker op een, op een fabriek, en dan opstegen om een, om een groepsleider bijvoorbeeld te zijn. Nou, hoeveel kracht moet je dat, wat moet je niet opofferen jezelf? Van jezelf. Kijk nou wat je zegt, ons. Hoe zit dit in het geestelijke? Natuurlijk door, door de man die wij doen. Zonder man komt er niets van terecht. Um, 23. We gingen, en zie hier. Zeer, zeer, zeer belangrijk. Probeer dat goed in te zien. Het is niet moeilijk, maar dan zal zien hoe dat werkt. We gingen, ik gelijk, En zie hier, elk deel van dit gebed... Hij is, de bedoeling daarvan is, Lahalot garde de asia om de garde drie eerste van de asia te doen opst, opsteigen, Bamakom gat de op de plaats, Naar de plaats van de drie onderste van de jetzera. Ween ik waar hoort het hier, en ze hier hebben jou al uit. Al we hebben jou al bekend uh, laten weten. Ki bacholla o la modo dat in el alle werelden 24 years kni iets zo niet let op dat in alle werelden bestaat er inwendige en uitwendige gedeelte, Iem kennen die niet zo is. Zari'eh bat Hilale a'ir dient men eerst te schijnen. aan de drie bovenste van, de uit, van het uitwendige van de asie, ja, kideische op dat zee in staat zullen zijn, lees de kerk, zich uit te dunnen, 25, wil ik je op niet met en te zijn, dat werkelijk het aspect inwendige, Gedei, op dat vervolgens, juchlulalot mogen, omdat op, op, dat, op dat vervolgens de mogen, inwendige mogen van de gar van des Assia zullen kunnen opstegen naar de Yitzhira, zoals het bekend is. Nou, kijk nou wat we leren. We leren de manier waarop de schepper laat ons zien. Op welke manier wij tot hem kunnen komen. En niet door dat klein, klein, zielige vader in de hemel geef ons het, het, het dagelijkse brood. Dat helpt absoluut niet. Dat is alleen maar psychologisch. Hoe zij dat allemaal hebben, wat zij allemaal van het geestelijke hebben opgegeven aan de mens. Met alle oogjes dicht. Komt niets ervan terecht. Alleen maar psychologisch verlekkerling. verlekkerde zij de mens. De schepper wil dat wij de hele ladder leren kennen, dat wij de hele ladder van Hem, geestelijke ladder van Hem, dat wij die leren kennen binnen onszelf. Wij kunnen Hem niets van Hem leren anders dan wij, kunnen, dan wij dat wij laten zijn uh, geestelijke ladder uh, door Zijn Licht door zijn leer van de bevrijding, bevrijden ons innerlijk, en structureren hem, naar dezelfde opbouw zoals de schepper, en daarmee, dat is het gebed, daarmee maken wij de, de hele ladder, waar langs wij en naar boven kunnen komen, en het licht, de redding, kan, zal dan ook kunnen, komen bij ons langs dezelfde uh, boom des levens. De ladders van het geestelijke, de geestelijke ladder die wij zelf bouwen, opbouwen of laten uitkomen, differentiëren binnen ons zelf. Dat is het gebed.